Moutschreurs met het NOS-journaal. Minister Schultz zet het plan om bouwen aan de kust mogelijk te maken voorlopig in de ijskast. Ze toont niet aan het bouwverbod, zegt ze. In december liet ze weten dat ze het bouwverbod aan de kust wilde opheffen. En dat leidde tot veel onrust. Veel mensen waren bang dat provincies en gemeenten vakantieparken en appartementen zouden gaan bouwen in de duinen. Schultz belooft de Tweede Kamer nu dat ze geen onomkeerbare stappen zet totdat iedereen heeft kunnen meepraten. Zorgverzekeraars moeten hersteloperaties voor patiënten met pipborstimplantaten zelf betalen. De rechter heeft bepaald dat de kosten niet mogen worden verhaald op de ziekenhuizen waar deze implantaten zijn gebruikt. De rechter oordeelt dat ziekenhuizen niet aansprakelijk zijn, omdat de pipimplantaten een Europees keurmerk hadden. In de periode 2008-2010 vulde het bedrijf Pip zijn implantaten met een industriële gel. Omdat ze daardoor sneller kunnen scheuren en lekken moeten ze allemaal worden vervangen. De laatste crisisopvang voor asielzoekers gaat eind volgende, maand dicht. eind volgende week pardon. En daarmee komt een eind aan het heen en weer verhuizen van asielzoekers... meldt opvangorganisatie COA. Het afgelopen half jaar mochten vluchtelingen na binnenkomst... maximaal drie dagen in gymzalen, schoolgebouwen en op andere plaatsen blijven. Door het vele verhuizen ontstonden irritaties. Brussel wil het belastingvoordeel voor Nederlandse havenbedrijven schrappen. De havenbedrijven van onder meer Rotterdam, Amsterdam en Zeeland betalen geen vennootschapsbelasting over hun winst. Dat is volgens de Europese Commissie oneerlijke concurrentie... ten opzichte van andere bedrijven. De commissie had Nederland al gevraagd om naar het voordeel te kijken. Maar de voorstellen die Nederland daarop leverde... gingen Brussel niet ver genoeg. Het weer, vannacht koelt het af naar 0 tot lokaal min 6 graden. Morgen is het eerst droog en soms zon. In de loop van de middag gaat er neerslag vallen. En in het noordoosten kan het glad worden. En dit was het en was je... Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan wat korte dagelijkse files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Inbrugge 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht, 6 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 3. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland, 3 kilometer.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 Een hele goede middag luisteraars, het is weer donderdag... dus weer tijd voor muziekpoelen van Live op ZFM, uw lokale omroep van Zandvoort. Te beluisteren op FM-frequentie 106.9 en op het CIGO-kanaal 40. Maar ook via internet op www.zfmlive.nl Met om half vijf de column van Mandy Schoorl En om half zes de wonderenwereld van ZFM... maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend. Met vandaag twee gasten bij ons in de studio, namelijk... mevrouw Olga Poots van de seniorenvereniging Zandvoort... en dirigent Wim de Vries van het nieuwe koor Voor Anker. De muziekkeuze is vandaag van Wim de Vries. Maar ik start wel vandaag met een keuze van mezelf. De Every Brothers met Be Poppa Gevolgd door een keuze van onze gasten, de Exodus Song. Gezongen door Pat Boon en Crazy Gold. Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier. When you are by my side With the help of God I know I can be strong The help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our own until. Fantastisch, fantastisch. Vandaag in onze studio twee gasten en wel Olga Poots van de seniorenvereniging Zandvoort en dirigent Wim de Vries van onder andere, onder andere het seniorenkoor voor Anker uit Zandvoort, ook uit Zandvoort. Welkom in onze studio en we hebben afgesproken dat het Olga, Wim en Hans is. Helemaal goed. Dat praat wat makkelijker denk ik. Ik wil graag beginnen met de seniorenvereniging, dus met Olga neem ik aan, maar Wim mag ook invallen als u dat weet. Kan je iets vertellen over de seniorenvereniging? Wat is het precies? De seniorenvereniging is. vanuit de AMBO. En. de vereniging telt 650 leden. Ja. Het is een hele actieve vereniging. met. ja, allemaal activiteiten voor de. Voor de, de wat iets oudere. Mens ja. <laughs> En uh, nou ja, een van die activiteiten is uh, zingen, uh, wandelen, um, bingo, uh, high tea. Ja, ik heb een hele lijst hier. Ja. <laughs> Zo kunnen we nog ja. even doorgaan. Ja, ja inderdaad. Ik heb, uh, ik heb inderdaad gelezen dat jullie heel actief zijn. Jullie doen ook groepsreizen, als ik het goed gezien heb. Uh, dat klopt, ja. ja. En, en, en dagtochten? Uh, dagtochten worden georganiseerd. Ja. En uh, nou, we gaan dit jaar uh, pas uh, van de pers... Uh, Gaan we naar uh, Engeland toe oh. vijf dagen. Dus oh. daar uh, heb ik enorm veel zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> en die die studio of studi of die televisie, uh, nee, de film Nostalgie. Is dat ook een, een initiatief van jullie of niet? Uh, nee, maar dat kan, uh, daar gaan wel uh, leden van de seniorenvereniging... Ja, naar ja de, dat, de is de bewust, dat is eigenlijk voor de senioren gedaan, hè? Ja, klopt, ja. Dat, uh, dat is een hele... Ja, dat je bent voor zeven euro, ben je geloof ik uit een thuis en die wordt... Uh, je kan even veel gebracht worden. Ja, door de belbus uh, ja, wordt ja, gebracht. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, en hoeveel contributie moeten jullie betalen? Uh, 15 euro. Nou, dat is uh, geen geld. Nee, nee ik, ik heb gelezen dat het, het, het varieert van 25, 20 en 15. Ja, maar en, ja, goed. Uh, een heleboel mensen, de ouderen, die hebben natuurlijk alleen maar een AOW-tje, Dus die ja. betalen dan 15 ja, euro. Ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, dan denk ik, nou, dat is heel sociaal. Ja, ik kan absoluut, niet anders zeggen ja, eigenlijk. Absoluut. Ja. Dus na draagkracht betaal je eigenlijk. Ja, klopt. En, en wat, wat doen ze verder nog? Hebben ze jullie koffieochtenden? Of, of? Uh, we hebben ook een, een leeskring. Dus dan gaan mensen lezen ja. en die gaan dan uh, nou, gezellig ook een uh, boek bespreken. Ja. Um, uh, nou ja, goed, de, dag, de dagtochten zoals ik al gezegd ja. had. Ja. En uh, een modeshow hebben ze ook. Oh. Ja, en, en, en is, is dat van kleding die ze zelf ontwerpen of is dat van een bedrijf? Nee, nee dat is van uh, twee mensen die dat doen. Ik weet even de naam niet, maar uh, eens in de zoveel tijd is er ook een modeshow. En die is, uh, ja. Leuk, en dan kan je de kleding ook kopen? Uh, die kan je ook kopen, Verkeugd, ja. Ja, dat, ja. En ja. speciaal geënt op oudere mensen? Of? Uh, ja. ja. Oh, dat is, dat is ja. fantastisch. Ja, daar hebben ze ook heel veel plezier aan, hoor. die men. Ja, daar kan ik me da heel goed voorstellen. Meestal de dames, ja. Ja. <laughs> ja, daar kan ik me heel goed voorstellen. Nou, voordat we met onze dirigent gaan praten... want daar, daar kunnen we ook wel het een en ander van, van horen, denk ik... gaan we een kleine onderbreking. En dat is, ik, het komt mij bekend voor van Belle en Sebastien van de televisie van vroeger. Dus echt van mijn tijd. En dat heet La Vazot. So set ik vind dat je prachtig muziek uitgezocht hebt. Ik kan niet anders zeggen. Nou, dit is uh, ook uh, een beetje het repertoire... wat ik met het nieuwe koor wil gaan doen. Nou, hartstikke mooi. Dan heb ik even een vraagje. Herken je dit nog? Ja, zeker. <tieden> Welkom in Oebelen. Welkom <tieden> in Oebelen. Oebelen, waarom? Snelkom naar Oebelen. Gaan niet... Kom, kom. Ja, ne, ne, ne, dat is nostalgie denk ik, hè? Ja, dat is uh, voor mij uh, een hele leuke periode geweest. Ja, ik, ik heb gelezen dat je meegedaan hebt aan de ja. TV. Wat heb je daar precies gedaan? Gezongen in het koor van Henk van der Velden. Oh, wat leuk. Ja. Ja. ja, En moest je dan ook actief meedoen aan, uh, aan, de, aan de optreden? Of? Ja, het was heel streng. Uh, mijn, mijn, ik, het was zo, mijn vader die, uh, zei op een gegeven moment... Je moet auditie doen, ik zeg nou, pap... Ho ...hoezo? Ja, Marie, we gaan auditie doen. Dus wij naar het Aalsmeerplein, daar woonde ja. Henk van der Velden... ...boven de fietsenwinkel, fietsenvos, ik weet het nog heel goed. <laughs> en uh, heel klein bovenwoninkje, en daar stond de piano... ...en allemaal banken in die kamer voor dat kinderkoor. En ik moest auditie doen. En ik had wat voorgezongen, ik zong al heel lang in het kerkkoor. En um, nou, ik werd gelijk aangenomen... En de eerste uitzending had ik ook gelijk een solo. Um, en nou ja, het was heel hard werken. Want alle liedjes moesten uit het hoofd. En we hadden twee keer, als de uitzending kwam, twee keer in de week uh, repetitie. En um, uh, we moesten dan ook naar Nederost Berg. Naar Joop Stokkemans. Ja. Voor de opnames. Want ik zal jullie wat verklappen, dames en heren. Het was toen al playback. In de jaren zeventig is dat. Toen bestond het ja, al. Ja, ja, ja. En uh, ja, vandaar. Ik heb een verschrikkelijke leuke tijd gehad met, met Willem Nijhold. Ja, en, uh, ja. Ja. Hoe, hoe oud was je toen? Um, ik was twaalf. twaalf. Heb ja. je het lang gedaan? Ik heb het twee jaar mogen doen. Dat ja, ik de baard in de keel kreeg oh. en toen was het afgelopen. Ja, dan, dan ja. mag het niet meer natuurlijk. Nee. Nee. <laughs> nou ja, je hebt al verteld hoe je er toen zo gekomen bent eigenlijk. Hè? dat is uh, je vader die, die je meegetornd hebt die ja. kant op. Ja. <laughs> en wat heb je daarna gedaan? Ben je ja. verder in de muziek gegaan? Ja, of? ik heb altijd uh, voor, het, voor het oebelen gebeuren... heb ik altijd in het kerkkoor gezongen. Ja. Ik was een hele mooie jonge sopraan. Ik had ook altijd een tien min voor zingen op mijn rapport... En uh, ja, ik werd altijd even van school gehaald uh, om even bij een rouw of trouwmice even ja, ja, de Ave ja. Maria te zingen. En dan kwam de pastoor even om de hoek, mag Wim even weg? <laughs> en dan uh, moest ik even weer mee naar de kerk om uh, dat te zingen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik heb ook gelezen dat je in het Maaslandse operettechor gezeten hebt. Ja. Maaslandse operette, al ja, Was dat zingen of was dat toen al de, met de muziek verder bezig? Of alleen dat um, zingen? Nou, ik, ik, de, de echte studie heb ik pas op een hele latere leeftijd gedaan hoor. Ja, ja, ja. Maar ja. dit is eigenlijk een beetje voorloper naar de. toch de interesse in de, het, de muziek? Het, het oepelen gebeuren. Ja. En uh, toen. Ja, ik, ik was heel jong de deur uit al. Ja. En, eh, ik was net 19 en toen woonde ik al in Brabant-Limburg. Ja. Want mijn, mijn andere vak is pianostemmer. En uh, dat, ik werkte bij, uh, werk bij Goldsmeding. Oh ja, ja bekend. En nog steeds, ja. hè, de voortzetting ja. daarvan. Ja, en, uh, ja. En toen werd ik uitgezonden naar Brabant-Limburg. Dus ik ben in Helmond begonnen en later in Os gaan wonen. En in Os uh, was een hele leuke vereniging die ook operettes deed, maar ook musicals. Ja. En uh, daar heb ik mijn eerste rol ook mogen spelen. Nou, leuk. Dus, uh, ja. Ja. En, en ik heb gelezen dat je ook nog meer aan televisie gedaan hebt. Ja, nou moet een heel diep graven, uh, geloof ik. Nou, ik heb gelezen, je bent figurant geweest. Ja. Ik ben figurant geweest bij de Show. Ja, ja, ja, dat heb ja. ik gelezen. Ja. Ja, ja, dat vond ik heel, ja, heel ja, frappant. Ja, ja, ja. <laughs> vond het wel leuk. Ja, dat is heel leuk. Nou, dat, dat kwam uit de Lievekamp in Os. Ja. En uh, vanuit uh, Opera Operette Musical gezelschap... Uh, waren er nog een aantal leden die dus bij die uitzendingen aanwezig waren. Ja. En we moesten ook wel eens inzingen. Met Patricia Paa, ook in de studio gezeten. Bedankt. En met... Uh, Marie Cecile Moordijk, ja, dat zal ja. ik nooit vergeten. Ja. Geweldige vrouw. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En, en terug in Zandvoort ben je medeoprichter geworden. van het Zandvoort Mannenkoor, heb ik geleden. Ja. ja. Kan, kan je daar ja, iets over vertellen hoe dat precies zit? Dertig jaar geleden. Is? Nou, het was uh, met Michel Jansen en Dico uh, van Putten. En uh, we waren zo'n zo ploegje. En toen uh, hebben we, ja, Mannenkoor weer een beetje heropgericht. Ja. He, want Mannenkoor had al eerder bestaan. En um, ja, het is heel leuk dat, dat ik een, een aantal jaren heb meegezongen. Tot Jan van der Werf van de Zandvoortse Operette mij uh, vroeg of ik uh, um, een gastrol wilde vervullen in uh, de Operette Vereniging. En ja, ik heb de dus switch gemaakt om uh, verder Operette te ja. gaan spelen. Ja, ja. ja want, want je, bent, uh, je hebt ook een studiedocent Musicus gedaan? Ja. Maar, maar in, in, ik heb gelezen in 1998 ben je pas geslaagd. Ja, ja. Dat is wel heel laat dan, hè? Ja, ik, uh, ik heb eerst uh, ja, gewoon gewerkt en uh, mijn dingetje gedaan. En uh, ik heb samen met Ineke, mijn vrouw, een uh, heel groot ongeluk gehad in uh, 1985. En daar, uh, daar, daar moesten we eerst van herstellen. Een ja. busongeluk in Portugal. Okay. En ik heb altijd eigenlijk pianist willen worden, maar... Ja, door dat ongeluk kon dat niet meer. Ja. Ik speel nog wel aardig piano, maar mijn handen zijn heel slecht geworden eigenlijk. En um, ja, wij hadden al zangles natuurlijk bij, uh, in Haarlem bij mevrouw Zwikker. Voor die operettevereniging. Ja. Uh, ik heb eigenlijk Ineke ook in de Operettenvereniging leren kennen. en Zo, zo, zo, doen dus en zo, zo is het uh, gekomen. Uh, ja, ja, ja. <laughs> maar uh, je hebt je studie in Antwerpen gedaan. Waarom? Nee, waarom in... ik, heb, ik ben afgestudeerd in Antwerpen. Oh, dus niet ik niet de heb, studie in Antwerpen. Waarom ik, Antwerpen eigenlijk? Omdat, uh, heel eerlijk gezegd, de Nederlandse commissie uh, mij dwars zat. Oh? En uh, een goede vriendin van, van mij die bij de opera werkte, die zei... Jij niet geslaagd, zijn is helemaal gek geworden. <laughs> Jij gaat naar Antwerpen examen doen. Nou, zodoende. Ja, ja, ja. ja. Uh, en, en, je bent nu verbonden aan de muziekschool New Wave in ja. Zandvoort. Ja. Waar je maandag en vrijdag klassiek onderwijs geeft, heb ik ja. gelezen. Ja. Uh, hoe ben je daar terecht gekomen? Ben je oprichter daarvan? Of? Nee, nee. de muziekschool bestaat al, uh, denk nu, 12 jaar, 13 ja. jaar. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Leo Sanders, de, de directeur. Ja. En die wilde mij heel graag in zijn team hebben. Leuk. Dus echt maar ruim een jaar geleden. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb bij het nieuwjaarsconcert... waar ik hier in Zandvoort... waar ik ook aan heb mee mogen doen bij de beatpopzingers... dat was zondag 10 januari was dat... heb ik twee pionisten in dop... van die hele kleine meisjes... Gizelle en Maaike... Heb ik een stuk zien spelen, en dat heten, of horen spelen eigenlijk, en dat heette Op Zondag. Ja. Is dat ook een stuk van jou? Dat is, heb ik zelf uh, gecomponeerd, zal oh, dat ik leuk. maar zeggen. Ja. Oh, ja. Dat is heel speciaal leuk. voor het nieuwjaarsconcert. Oh, speciaal? Ja. Het oh, ja. was niet een oud stuk dat je nee. even van de plank nee. gehaald hadden. Nee. Oh, wat leuk. Want die meisjes, ja, die moesten toch ook samen iets doen. En ja. ja, dan ben ik altijd zo, dan wil ik toch altijd iets nieuws. Ja. En dan maak ik dat zelf. Ja, wat ja. leuk. Ja, ja. Dat is heel, zeker wel een hele leuke ervaring als je dat zo ja. ziet. Het niet? Absoluut. Ik vond het ja. heel aandoenlijk, die twee. Ik kan niet ja. anders zeggen. Ja, het ja. ging wel eens mis. Maar we hebben het bij een generale repetitie. te waren ze. De een zat op een ander blaadje te spelen dan die andere. Dat ja. vond ik ja. prachtig. Ja. Vond ik dat. dat vond ik zo leuk. Goed. Voordat we even verder gaan praten over je nieuwe koor. Het anker. Even een muzikale onderbreking. How gentle is the rain? That fall softly on the meadow Birds high upon the trees Serenade the clouds Column van de Week van... Cold Calling. Je kent ze wel. Keurige jonge mannen aan de deur, een ideaal vertellend. Ze geven in eerste instantie een nette, vriendelijke indruk. Je geeft ze alle tijd. Maar al snel neemt hun slinkse verkoopbabbel de overhand. U bent nergens aan gebonden. Maar meneer, dat begrijp ik niet met lichtgeergerde blik. U vindt het wel belangrijk dat kinderen in arme landen te drinken krijgen, maar u wilt daar niet aan bijdragen? Hoogst merkwaardig. Vindt u zelf ook niet? De communicatietrainingen van de zaak leren hen vooral om op het gevoel van de mensen in te spelen. De toneelacademie kan er bijna wat van leren. Wij doneren al via eigen manieren. Mag ik vragen hoe? Beleef legt je uit: tijdens onze reizen geven we zelfs veel rechtstreeks. Jaarlijkse donaties via lidmaatschappen en altijd wat in de donatieblikken van de vrijwilligers. Ze geven aan dat het allemaal mooi te vinden, maar veranderen van tactiek als blijkt dat er vriendelijk bedankt wordt voor hun aanbod. De verkoop wordt agressiever, brutaler en enigszins dwingend. Er bekruipt je een omstemmingsgevoel, alsof we onszelf moeten verdedigen, verantwoorden, terwijl we weten dat het nergens op slaat. Wij geven de verkopers alle ruimte om hun verhaal te doen. Geven altijd een luisterend oor voor uitleg. Maar als ze bot met de antwoorden omgaan, dan zijn ze ons kwijt. De snuwe verkooptechnieken werken dan alles behalve hun vruchten af. En toch blijven we galant. Ik geef graag. Cash of iets eenmalig. Maar in ieder geval niets waarvoor ik hoef te tekenen aan de deur. Niks waarvoor ik eerst op internet een account moet aanmaken. Niks waar ik mij door schuldgevoel door hem laten inpalmen. Alhoewel, cold calling verplaatst zich van kantoor naar de straat lijkt het. Marketingstrategieën ontlopen ons nooit. Maar dingen hebben slechts één betekenis. En dat is de betekenis die jij eraan geeft, leert T. Harf Eker ons. We bedanken vriendelijk en sluiten de deur. Om ons er binnen toch nog even gekscherend over op te winden. Mandy Schorel. Ja, daar zijn we weer terug na de kolom, Want ja, die hoort het toch ook nog tussendoor. Aan jullie beiden eigenlijk een vraag. Zondag 15 november was het slotakkoord van 45 jaar van het koor voor Anker. Waarom zijn jullie er toen eigenlijk mee gestopt? Kunnen jullie dat vertellen? Ja, dat kan ik vertellen. <laughs> het koor uh, werd klein. Uh, en er moest geld bij. Ja, ja. Want uh, door de contributie uh, ja, kan, kon de zaalhuur ook niet meer betaald worden. Oh. Dus ja, dan op een gegeven moment moet je stoppen. Ja, ja. Dus ik kreeg ook van hogere hand van de seniorenvereniging... Uh, er moet zoveel geld bij, ja. dat, uh, ja, dat is geen haalbare kaart meer. Het was heel jammer hoor, ja. moet ik zeggen. Want ik heb er twintig jaar gedaan. Jeetje. Dat, dat is een hele order. tijd, hè? En uh, ja, in, in de bloeitijd hadden we 60, 70 leden. Jeetje. Dus en, en op het laatste, vraag ik vraag mag het... het uh, ik dacht dat we nog met 18... Uh, het slotakkoord ja. was, uh, was ja. 18. Ja. Ja. En, en, en jullie hadden een vaste pianist, hè, als ik het goed begrepen? Ja, Theo Wijnen heeft uh, altijd bij ons gespeeld. Hè. Ja, ja. ja, ja. een bekende ook. pianist ja. in ja. Zandvoort. Ja. Hè? Bij meerdere koren volgens mij. Ja, ja, ja, ja. Theo is, uh, is eigenlijk de, de Zandvoortse pianist, pianist hè, bij ja, alle koren. Ja, ja. En dan komt uiteraard natuurlijk de volgende vraag. Waarom zijn jullie weer opnieuw gestart? Wat is dan de reden? Want waarom zijn jullie niet gewoon doorgegaan? Want ja, ik neem aan dat je nu voldoende leden hebt. Um, ja, we, we gaan nu ook een heel ander repertoire uh, doen. Wat makkelijker. Ik heb hele moeilijke dingen met, met, met het oude koor gezongen. Ja? Waren ze ook, ook muzikaal geschoold allemaal? Uh, ja, er waren ook een, een aantal die, die uh, uit de operette wereld kwamen. Van de Zandvoortse operette vereniging. En uh, ja, Marta Koper is uh, ons ontvallen, ja. uh, twee jaar geleden bijna. Maar ja, Marta was ook, ook uh, de steunpilaar van het hele koor. Hoe, hoe dat, uh, de, uh, qua zingen of, ja, ja, of, of organisatie? Hebben, nee, uh, nou ook, maar, maar ook met, met zingen. Ja. Marta en ik hebben ook heel veel uh, intermezzo's gezongen tijdens concerten en... Martha was ook de soliste van Ja, ja, ja. ja. Ook dus jullie hadden ook een soliste. Ja. Ah, ja. En, en jullie zijn bij het afscheid... zijn er drie mensen onderscheiden, heb ik gelezen. Ja. En, <laughs> <laughs> de, uh, dat was Theo. Ja. Voor zijn goede diensten. Hè, voor zoveel ja. jaar uh, pianist zijn bij het koor. En Judith Kerkman. Uh, die, uh, de, de koffiedame... Is ook heel belangrijk. En, ja, Wim, zeker. en Wim zelf, hè? En ik zelf, dus. Ja, ja. En terecht na 20 ja. jaar, denk ik. En hè? ik wil jullie dit nu even, ik weet niet of ze luistert... even de groeten doen, want ze... vertoeft momenteel op de wijk Ziegeboeg in het Huis in de Duin. Oh, okay. oh, okay. Dus um, ja. vandaar. En, en vroeger was uh, Theo Wijnen... Jullie, jullie vaste pianist. Is hij weer pianist van jullie nieuwe koor? Mocht ik hem nog een keer nodig hebben... Ja. dan is hij altijd welkom. Ja, maar hij is het niet... Meer. Uh, nou ja, we hebben verder geen afspraken uh, gemaakt meer. Jullie uh, hebben een nieuwe pianist? Nou, of uh, of doe je nou ja, Har, uh, Fred Harion die, uh, die vindt het gezellig als hij een uurtje mee kan uh, spelen. Oh, dat mag en, je niet uh, zo noemen natuurlijk. <laughs> <laughs> en het is moeilijk genoeg hoor, de muziek. Dus ja, Hij dat, moet, dat hij moet heel gaan. hard studeren. En 15 januari zijn jullie weer gestart met een het nieuwe ankerkoor of zoiets heet dat? Het nieuwe anker. Het, gewoon het nieuwe anker. Ja, het nieuwe anker. Het nieuwe anker. Met hoeveel leden zijn jullie gestart? Uh, er zijn 23 mensen gekomen. Dus dat, ja. Uh, ja, dat is, gaat heel voorspoedig. Ja. En uh, nou ja, we gaan morgen beleven of ze nog allemaal terugkomen. Nou ja, na deze uitzending moeten er eigenlijk meer komen, toch? Uh, dat is wel de bedoeling, ja. Ook een beetje de bedoeling van deze uitzending ja. toch. Om uh, mensen op te roepen om toch vooral een keertje... Het is hartstikke gezond, dus je moet het zeker doen. Toch? Zingen is gezond hoor. Ja. Ja, jullie kunnen, dus jullie kunnen nieuwe leden gebruiken? Ja, zeker. Oké, okay. Wanneer repeteren jullie en waar? Uh, op de vrijdag van 11 uh, tot 1 uh, uur. En ja. we in het jeugdhuis uh, achter de kerk op het kerkplein. Ja, makkelijk te vinden neem ik aan. Dat is heel Goed, o, goed toegankelijk ook? Ja. Oké. Okay. En hoe kan men zich opgeven en wat zijn de voorwaarden om bij het koor te komen? Uh, nou, het voorwaarde is uh, dat je lid moet zijn van de seniorenvereniging. Ja. Maar ja, het is dus niet zo dat, uh, als je, uh, dat je eerst lid moet worden... en dan moet komen proberen te zingen. Je, gewoon vrijblijvend eerst even ja. lekker zingen. En nou, ja. dan vind je het leuk, dan uh, word je lekker lid. En ja. dan... Uh, uh, je, ze kunnen bij mij opgeven. Ja? Dat wat is het uh, telefoonnummer? Uh, 5749789. Okay. En mijn naam is Olga Poots. Okay. En wat kost het, als ik vraag. word? Uh, het kost per maand 9,50 euro. Nou, dat is toch geen reden nee. om weg te blijven, denk nee, ik, hè? Ja. En, en, en dan moet ik weer toch weer naar onze dirigent kijken. Het repertoire wat jullie gaan zingen. Wat zingen jullie? We willen proberen iets anders te doen. Wat eigenlijk geen één koor zingt in zo'n U heeft net een aantal voorbeelden uh, gehoord. Ja, heel mooi. exodus Song, C'est toujours. Ook liederen van Tom Erie. Want die uh, wordt ook eigenlijk nog veel te weinig gezongen. Tony Erich is ook verleden jaar overleden. Die heb ik heel goed gekend. Ja. Vanuit de Zandvoortse operettevereniging. En uh, ja, ik heb haar een beetje ook beloofd. Van stel dat ik nog eens de kans krijg. Dan, uh, want Tom Erich heeft gewoon uh, ontzettende leuke muziek gemaakt. En mooie liederen. En wat is, is dat? Wat is een Nederlandstalig of niet? Ja, dat is een Nederlandstalig. Ja. Een bekende Nederlandstalige liederen? Uh, ja, hij heeft toch ook wel een aantal uh, liederen voor, uh, voor artiesten ook uh, geschreven, ja. Ja. ja. ja, Zandvoort kan ook wel aardig wat, uh, ja, wat artiesten, ja, ja, hè? Ja, ja, ja. ja, Ik heb Tom zelf niet mee kunnen maken of meegemaakt, mee maar uh, ja, we hebben heel veel gesprekken gehad. Uh, ja, maar, ja, ja, ja. Goed, we gaan weer even, even relaxen voordat we verder gaan met een, een liedje. Als de afsluiting van een interview vraag ik altijd aan onze gasten: ben ik wat vergeten en willen jullie nog wat kwijt? Ja, dan moeten ze diep over nadenken <lacht> hoor. We hebben zoveel gevraagd. Ik denk dat jij je telefoonnummer nog maar een keer even moet herhalen. Dat uh, lijkt me wel slim. ja. Dus voor de mensen die uh, heel graag willen zingen, uh, het zingen is goed voor lijf en leden, uh, kunnen ze bellen met Olgepoots 5749789. En, en nog een keer waar jullie repeteren. En wanneer? Wij repeteren in het jeugdhuis achter de kerk op het Kerkplein. En uh, we repeteren op, uh, iedere vrijdag van 11 tot 1 uur. Ja, ja. Nou, Beter kunnen we het niet zeggen, denk nee. ik. Hè? En de koffie Dankjewel. staat klaar. Uh, in de pauze staat de koffie nee, klaar. Houden ja. jullie hebben nog een pauze ook? We hebben ook nog een kleine pauze. Ja. Oh, dat ja. is, uh, nou, dat is al heel ontspannend, denk ik. Hè? Koffie en een koekje. En, en een <laughs> koekje. Ja, zeker. Zo, zo, zo. <laughs> Goed, ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie het de moeite hebben genomen om naar onze studio te komen. Veel succes met jullie. Heel graag. En nieuwe gedaan. koor. En luisteraars, geloof me: er is geen beter en mooier medicijn dan gezellig met z'n allen te zingen. Je wordt er vrolijk van. En daarom, thank you for the music. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke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 Just like Humpty Dumpty I'm ready to fall I'm sitting on top of the world Just rolling along Rolling along Sunny, I get ready to call, just like Humpty Dumpty. I'm ready to fall, I'm sitting on top of the. Yeah. boodschappen is Hans weer bij Utrecht voor deel 2 van ZFM Muziek Boulevard Live. Tot zo.